Een gebed waarbij God nee zegt. Een verloren leider. Dus iedereen kende Stefanus. Hij was christen. Een leider van de sociale dienst. Hij zorgde ervoor dat weduwen te eten hadden. Eerst was het niet zo goed georganiseerd. En er waren wat problemen met de oude vrouwen. De Griekse immigranten hadden de christenen ervan beschuldigd dat ze racistisch waren en de joden voortrokken. Toen had Stefanus leiding gekregen van de groep die ze over voedsel uitdeelde. En er waren geen klachten meer geweest. De weduwe waren blij met het en beschouwde Stefanus als een vader. Maar het uitdelen van voedsel was maar een deel van het werk dat hij deed. Hij zat van Stefanus branden van liefde voor de heer Jezus van Nazareth, die kort geleden was gekruist buiten de stadsmuren van Jeruzalem. Hij was een Messias van de Joden, die niet herkend was. Maar omdat hij God was, kon zelfs de steen van het graf van Jozef van Arimathea hem niet tegenhouden. Hij was weer opgestaan en teruggegaan naar zijn vader. Voor dat tegenin had hij zijn leerlingen deze boodschap meegegeven. Trek heel de wereld rond en maak aan iedere schepsel het goede nieuws bekend. Stefanus was heel verdrietig geweest omdat het zo lang had geduurd voordat hij had begrepen wie Jezus was. Jezus die zich hier op aarde niet had verdredigd. Nu greep Stefanus elke gelegenheid om het goede nieuws te vertellen. Niemand kon hem daarvan weerhouden. Na de laatste weduwe weg was gegaan en de boom was op, wel geruimd, ging Stefanus snelpad. Het was geweldige dagen, net alsof Christus leefde, maar nu is er volgelingen. De liefde en kracht van Christus gingen nu door Stefanus heen. Als hij sprak, was het alsof Jezus door hem heen sprak. Maar de trotse leiders die Jezus had gehaald, hadden gehad, haatte opnieuw opnieuw staren, Stefanus. Ze probeerden hem te laten stoppen door met de bedreiging in discussies te komen. Toen het niet lukte, kochten ze valse profeten en tuigen, oh, vast, valse getuigen om, die leugens over Stefanus vertelden. Zo wordt Stefanus gearresteerd en gevangen gezet. Honderden mensen kwamen bij zijn rechtspraak om hoorden hoe de leugens die over hem werden verteld. Zijn vuilende keken naar hem, maar... Terwijl hij daar beschuldigd luisterde en ze moeten vol ontzag zijn geweest. Want de heerlijkheid van God scheen door Stefanus heen. Zijn gezicht straalde helemaal. Het is alsof een engelengezicht gezicht, fluisterde een van de bange mensen. Zijn de beschuldigingen waar, vroeg de hoge priester die Stefanus een kans gaf om zich te verdedigen. Als hij tactvol zou zijn en voorzichtig kon hij misschien nog ontkomen. Zijn laatste kans, maar dacht terwijl hij rondkeek naar de boze, bange gezichten. Het is ook mijn laatste kans om hem van de heer, levende Heere Jezus te vertellen. Dit is niet het moment om voorzichtig te zijn. Hij wierp zijn voorzichtigheid overboord en dacht niet aan zijn eigen veiligheid. Maar hield de lange, gloedvolle toespraak die opgetekend staat in Handelingen 7 in het Nieuwe Testament. Hij legde uit hoe de weigeringen van Israël om naar God te luisteren terug kon vinden in de geschiedenis van het volk. Maar ook dat God altijd weer genade en vergeving schonk. Door het volk een volgende kans te geven. Hij vertelde de mensen dat nu Gods laatste en grootste offer afgewezen was. Ze hadden Jezus gekruisigd. Natuurlijk was er nog een nieuwe weg. De Heilige Geest. Maar Sjafans kreeg geen tijd meer om het uit te leggen. Het gemompel werd luider en plotseling kwamen de Joodse... Leiders met vermoede krassen tanden met geven vuisten ervoor. En er waren ook christenen en zij baanden ongetwijfeld. Heren, red hem, bescherm hem, zorg dat hem niets overkomt. Kon er nog erger angst zijn? Een man tegenover brullende menigte die bloed wilde zien? Maar het leek wel alsof Stefanus hen niet zag. Hij keek met vaste blik naar boven, naar God. De hele poort was open en Stefanus kreeg er rechtstreeks in. Hij zag de heerlijkheid van God. Kijk dan toch, riep hij. Ik zie de hemel open en Jezus Christus aan Gods rechterhand. Misschien keken de toeschouwers ook van de boven, maar zij zagen alleen de blauwe lucht. De leiders hadden er genoeg van. Zo sloot hun oren voor de triomfantelijke kreet van Stefanus en greep een beest. Hij werd geduwd, geschopt, gestompt. Soms stond hij op zijn voeten, stam weer lag hij op de grond. Sleepte hem de stad uit. Terwijl men gooide een mantel aan de voeten van Saulus neer en begon met stenen te gooien naar Stefanus. De christenen riepen zonder twijfel. O heren, red hem van de dood. We hebben hem nodig. Laat hem leven. We smeken u. Stefanus viel op zijn knieën. Er kwam steeds meer stenen. Maar de poort naar de hemel was nog steeds open. Zijn meester stond klaar om te verwelkomen. Hij was bijna thuis. Heer Jezus, ontvang mijn geest, riep hij. Zoals een vermoeide renner die de finish bereikt. Uitroept van blijdschap en overwinning. Hij was er bijna. Het zou met liefde ontvangen worden. Achter hem was afschuwelijk kwaad van de haat. De liefde en vergeving van Christus strekte zich naar hem uit, maar ze wilden niet. Straf hem niet voor, heer, fluisterde Stefanus, terwijl hij op de grond viel en stierf. De boze massa ging uiteen. Het was waarschijnlijk avond, voordat de bangen verdrietigde Christen durfde te komen om Stefanus te begraven. Ze hadden voor zijn veiligheid gebeden, maar hij was gestorven. God had niet gehoord of verantwoord, of toch wel? zou Het kunnen dat zij hun gebeden echt wel gehoord waren. Dat de hele poort opengegooid was in antwoord op hun gebed en dat Stefanus gered en beschermd werd. Gered van de aardse angst. Gered van de nederlaag. Bovenal gered van angst en, en haat. Had de liefde niet tot het einde overwonnen? had Stefanus nu eeuwig leven kreeg. Toen, Stephanus, toen Saulus weer thuis kwam, worstelde hij, de trotse Jood, die zijn angst en zijn geweten. Hij vocht tegen god. Hij had toegekeken, terwijl de kleren bewaakten van de mannen, De Stephanus tegen hem. Saulus haatte Jezus, maar nu was ze toch ook heel erg in de war. Had de Stephanus gezien? Hoe kon iemand zo vrede en liefde sterven? De christenen mogen dan een lijden verloren hebben door de dood van Stefanus. God was bezig een nieuwe leider voor hem te bereiden. Want het spoedig zo zou Saulus leven overgeven aan Christus. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom God soms nee zegt tegen ons gebeden. Maar dat betekent nooit dat hij het gebed niet gehoord of dat het niet belangrijk genoeg was. Gewoon betekent dat het nee van God dat ja niet genoeg voor ons zou geweest zijn. Soms zegt hij nee omdat hij een veel beter antwoord heeft dan het antwoord waar we hem vroegen. Zoals in de vertelde geschiedenis. Veel mensen werden geholpen door het leven van Stefanus. Maar miljoenen mensen werden geholpen door de dood van Stefanus. Misschien kunnen we niet altijd zien hoe het zou gaan. We mogen erop vertrouwen dat we het op een dag zullen begrijpen. En dat we God dan zullen prijzen. En dat hij als gebed zo beantwoord heeft. Op zijn manier. De beste manier. Mees je mee? Zeker. Van hem is zij mijn verwachting. Zeker. Hij is mijn rots en mijn hel. Mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn hel en mijn Heer. Mijn sterke rots. Mijn toevlucht is God. Denk je mee? Voel je je teleurgesteld als God je gebed met nee beantwoord? Denk je dat God eigenlijk teleurgesteld is in jou?